Van der Linde met het NOS journaal. De douane heeft bij een controle in Rotterdam een partij cocaïne ontdekt in een container met mango's. De container kwam uit Peru en was via Rotterdam onderweg naar een bedrijf in Moerdijk. Vanuit daar zou de partij naar Duitsland gaan. Het gaat om bijna 500 kilo cocaïne. Volgens de douane lijkt het erop dat de bedrijven in Moerdijk en Duitsland niets met de smokkel te maken hebben. Vorige week werd een van de grootste drugsvangsten ooit gedaan. Toen ging het ook om cocaïne... die van Zuid-Amerika via Rotterdam naar Moerdijk vervoerd werd. Israël gaat Artsen zonder Grenzen verbieden om nog in Gaza te werken. De hulporganisatie weigert een lijst van medewerkers in het gebied te overhandigen. Dat eist de Israëlische regering van alle hulporganisaties in Gaza. Artsen zonder Grenzen zegt dat het geen garanties van Israël krijgt... voor de veiligheid van medewerkers. Bij een Russische dronaanval zijn zeker 13 mijnwerkers in Oekraïne om het leven gekomen. Acht mensen raakten gewond. De mijnwerkers werden gedood door een drone die insloeg vlak naast een bus, waarmee zij naar hun dienst werden gebracht. Eerder zondag vielen ook twee doden bij een Russische dronaanval in de Oekraïnse stad Dnipro. De bewoners van 15 huizen in Sierenberg in Gelderland konden vanavond weer naar huis. Eerder waren hun woningen ontruimd vanwege een onderzoek naar wapens en mogelijk explosieven in een ander huis in de straat. Een bewoner van dat huis is opgepakt. Het gaat om een man van 49. De politie meldt dat er in ieder geval wapens zijn gevonden en dat het huis nu wordt bewaakt. Bewoners van de ontruimde huizen in Serenberg konden daarom weer terugkeren. Het weer, het is bewolkt vannacht met af en toe regen of motregen. In het noorden kan het vriezen, maar elders wordt het niet kouder dan 3 graden. Morgen blijft het in het noordoosten de hele dag vriezen. In de rest van het land wordt het tussen de 3 en 8 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de nacht.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 So Always ends the same Never mind. I could leave today I am going for a walk today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 that stuff, that funk that sweet that funk is sick